12 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. Nationaal Historisch Museum Het kost 15 miljoen euro. Zwaar gewonden na discotheekruzie. En de universiteit gaat door met splash teller. Het weer, zonnig, maar ook stapelwolken met vanmiddag in het oosten mogelijk een onweersbui. Temperatuur van 19 graden aan zee tot plaatselijk 24 in het oosten. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het droog met volop zon. Het wordt 20 graden aan zee. En in Limburg wordt het een zomerse 25 graden. Dinsdag kan het daar zelfs 27 graden worden. En vanaf woensdag is er weer kans op buien. Het Nationaal Historisch Museum, dat er uiteindelijk toch niet komt... heeft bij elkaar wel meer dan 15 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft verzameld. Het begon met de kosten die gemeenten maakten in de strijd om de, het museum binnen te halen. En daarna, in september 2008, ging het Nationaal Historisch Museum officieel als organisatie van start. Met een oprichtingssubsidie van 6 ton van de Rijksoverheid. Vervolgens was er ieder jaar opnieuw een miljoenen subsidie maar inmiddels is besloten dat het museum er niet komt... en heeft het Openluchtmuseum in Arnhem de opdracht gekregen... een deel van de taken van het Nationaal Historisch Museum over te nemen.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 Ja, en heeft u zich misschien ooit afgevraagd... hoeveel insecten u in één autorit doodrijdt. En dan misschien als u de voorruit bekijkt naar een ritje door de polder. De Wageningen Universiteit die wil het allemaal weten. Die doet er onderzoek naar met de zogeheten splash Teller. Automobilisten wordt gevraagd door te geven... hoeveel geplette insecten ze na een rit op hun kentekenplaat aantreffen. En inmiddels zijn de eerste resultaten van dat onderzoek binnen. En daaruit blijkt dat de auto gemiddeld één insect per vijf kilometer plet. Arnold van Vliet, bioloog bij de Wageningen Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, één insect per vijf kilometer. Dat komt neer dat horen we al de hele ochtend op. 1600 miljard insecten per jaar die door de auto worden doodgereden. Ja, daarbij wordt wel het hele jaar gerekend dat daar het hele jaar insecten actief rondvliegen. Ik denk dat je eerder even een half jaar uit moet gaan. Dan kom je op 800 miljard uit. Nog steeds aardig wat. Ja, maar dat getal, dat zegt me echt helemaal niks. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, een hele hoop insecten. Alles bij elkaar. Ja. Um, er zit nu veel kleingerut op, uh, op de nummerplaat. Dat heb ik mezelf ook al de afgelopen dagen wel gezien. Ja. Maar alles bij elkaar zijn het er gewoon heel erg veel. En het zijn gewoon grote aantallen waar het om gaat. Ja, uh, is dat een uh, 2% van de insectenpopulatie of moet je het zo niet bekijken? Nou, dat is iets waar we voor het eerst nu een beetje zicht op gaan krijgen. Uh, ik hoop als dit, uh, ja, dit, dit gaan we nog een tijdje doorzetten, dat we daar een beter beeld van krijgen van hoeveel insecten vliegen er nou in totaal rond. Ja. En uh, ja, dat, dat, die vervolgvragen moeten allemaal nog beantwoord worden. Ja. Uh, maar het gaat in ieder geval om een zeer groot aantal, ja. ja uh, uh. Uh, goed, uh, nou vertel me nog eens even, wat is, wat is de beste manier om te tellen? U zegt uh, op de nummerplaat, hoe gaat dat? Ja, het is eigenlijk heel simpel. Voordat je vertrekt moet je even, maar simpel, maar het voelt wel een beetje raar, je, nut, je kentekenplaat schoonmaken. Het beste is dat om gewoon een sponsje en een flesje water in je auto te leggen om die spons vochtig te maken af en toe. Ja. Dan ga je, schrijf je wel even de kilometerstand op en waar je vandaan uh, vertrekt. Notitieboekje is ook altijd handig. Uh, als je aankomt op de plek van bestemming, tel je, weer, uh, het, of tel je het aantal insecten wat je aantreft op je nummerplaat. Dat kan ook gewoon een bloedverpad zijn, want soms is er niet heel veel meer over. Ja. Um, en je schrijft je de kilometerstand op. En dat geef je dan de resultaten door op splesteller.nl. Dus ja. eigenlijk dood eenvoudig. Maar ja, ja, je moet het wel even doen. Ja, ja. ja. En uh, na het tellen weer uh, het nummerbord schoonmaken. Uiteraard, ja. Ja, stel dat ik nu op weg ga. Hoeveel insecten kan ik oprekenen op, op uh, nou ja, een ritje van zeg 10, 20 kilometer? Nou ja, we treffen gemiddeld genomen aan zo'n twee insecten per 10 kilometer. Maar dat kan behoorlijk verschillen. Gisteren kwam ik. Uh, ...uit Friesland naar Gelderland rijden en toen had ik het toch 16 uh, per, uh, kilome per uh, 10 kilometer op mijn nummerplaat En ja. vanmorgen uh, zat ik op, uh, op, op 9. Ja. Um, en op de terugweg weer, uh, weer uh, 2,3. Dus dat, dat verschilt heel sterk en daar zijn we met name ook in geïnteresseerd. Ja, ja dat één insect per 5 kilometer is natuurlijk maar een gemiddelde waar we het ja. eerder over hadden. Ja, hoe zit het met grote insecten, zoals hommels en kevers, want die stuiteren gewoon weg natuurlijk. Uh, ja, kijk, het is nooit helemaal volledig. En er zitten allerlei uh, uh, onzekerheden omheen, natuurlijk. Maar juist omdat. Je al vrij snel grote afstanden aflegt. En zeker als we het met veel mensen doen. Ja. Uh, en dan, ja, bijvoorbeeld, die uh, analyse waar we nu op gebaseerd hebben is op 30.000 kilometer uh, afgelegde weg. Ja. Dus dan, dan kan je wel de, de overal uh, patronen uithalen. En ja, toch, die grote insecten. die zie je toch ook redelijk uiteengespat. <lacht> dus een minder fijn verhaal. Maar het is eigenlijk vaak wat moeilijker weg te krijgen van je, insecten, van je kentekenplaat. Maar die vind je toch nog wel weer terug, de restanten daarvan. Ja, ja, ja, En uh, ik neem aan, dan uh, heb je een kentekenplaat. Dat, uh, dat staat voor zeg maar een deel van de oppervlakte van de voorkant van de auto. En ja, zo kun je uitrekenen hoeveel je met de auto's in totaal uh, doodrijdt. Niet dat we daar iets aan willen doen hoor, Ik bedoel, daar kan je gewoon helemaal niks, uh, nee. niks mee en daar willen we ook niks mee. Ja. Ons gaat het er gewoon om om te laten zien van, of een beeld te krijgen van hoeveel insecten heb je nou waar. En dat is heel erg belangrijk om ja, als voedselvoorziening voor zwaluwen, uh, voor vleermuizen en ga zo maar door. En daar willen we een beetje een beeld van krijgen. Dus daar gaat het onderzoek eigenlijk om? Ja. ja. Insecten spelen gewoon een cruciale rol. En het wordt wel wat lacherig gedaan over dat ja, dit, dit kan toch niks opleveren. Maar het is juist de, de grap dat dit soort eenvoudige metingen, als je maar met veel mensen doet, dan levert dat juist hele interessante wetenschappelijke in, eh, informatie op. Ja, hoeveel... Die je ecologisch weer heel goed kan gebruiken. Ja. Hoeveel deelnemers zijn er al? Uh, nou, de, de analyses zijn nu tot, uh, gebaseerd op zo'n 250 mensen. Het viel eerlijk gezegd uh, wat tegen, maar blijkbaar is voor veel mensen toch een drempel. Ja. Ik denk dat veel mensen eerst de gedacht hebben, ja, het zal wel een grap zijn, maar dat is dus niet het geval. Um, en zo'n 385 ritten. Mm -hmm. uh, in Engeland trouwens in 2004 een studie gedaan en daar hebben uh, voor mij wel uh, ja, vele duizenden, tienduizenden, misschien honderdduizenden mensen mee gedaan. Dus het kan wel. Ja, kun je kunt nog meer mensen gebruiken? Absoluut. En zeker de, de gestructureerde ritten elke dag naar en van en naar het werk, die zijn heel interessant om ook in de tijd de ontwikkelingen te volgen. Oké, okay, mag u nog even vertellen waar mensen zich kunnen aanmelden? Nou, op splashteller.nl kunnen alle waarnemingen uh, in principe heel eenvoudig doorgegeven worden. Oké, okay. nou dan hopen we dat veel mensen zich aanmelden. Dank u wel voor uw toelichting. En, uh, dan. nou we wachten op de resultaten. Tel ja. Oké. Okay. Dit is het NOS-journaal, het Ewoud de Jong. In de Oekraïne heeft een brand in een bejaardentehuis aan zeker 16 mensen het leven gekost. Elf bejaarden liepen een koolmonoxidevergiftiging op. De brandweer had vijf uur nodig om het vuur in het grotendeels houten gebouw te blussen. De brand was in het noordwesten van de Oekraïne, niet ver van de grens met Wit-Rusland. Over de oorzaak is alleen gezegd dat er onvoorzichtig met vuur is omgegaan. De Australische regering wil een belasting invoeren op de uitstoot van CO2... De 500 grootste vervuilers moeten 23 Australische dollar, ruim 17 euro gaan betalen voor elke ton CO2 die ze uitstoten. Volgens premier Gillard is die belasting nodig om te kunnen voldoen aan de internationale milieuafspraken. Now is the time to get this done. As a nation, we need to put a price on carbon and create a clean energy future. Australië is nu nog een van de grootste vervuilers ter wereld... vooral doordat het land voor 80 procent van het energieverbruik... afhankelijk is van steenkool. Het verzet tegen de nieuwe belasting is groot. Uit peilingen blijkt dat zo'n 60 procent van de bevolking tegen is. Burgers zeggen dat ze straks de rekening gepresenteerd krijgen... omdat bedrijven de belasting gewoon zullen doorberekenen. De regering wil dat dan weer ondervangen... door onder meer een belastingverlaging voor de lage en middeninkomens. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat de laatste jaren iets achteruit. Jarenlang werd een verbetering waargenomen. Maar sinds 2018 zien onderzoekers van de waterschappen een dalende trend. Ruim 11 van de zwemlocaties voldoet niet meer aan de Europese norm. De verminderde kwaliteit heeft verschillende oorzaken. Door de temperatuurstijging groeien bacteriën beter in het water... en de vervuiling neemt toe door landbouwmest en door mensen en vogels. De achteruitgang is overigens voor een deel ook te verklaren... doordat de regels voor het meten van zwemwater sinds 2009 strenger zijn. En de laatste editie van het Britse zondagsblad News of the World is verschenen. Met op de voorpagina de tekst thank you and goodbye. De krant kwam flink onder vuur te liggen na een grote afluisterschandaal. En daarom besloot uitgever Rupert Murdoch deze week om de stekker eruit te trekken. De hoofdredacteur van de krant liet gisteren de allerlaatste editie zien aan zijn werknemers. Dit is de front- en backpage van de final editie van tomorrow's News of the World. Het is eigenlijk onze 8674e edition na 168 jaren. Het is niet een record van een editor om een titel te sluiten. Natuurlijk heb ik het niet it. Ik wil to tribuut tribute aan dit wonderful team van mensen hier. En daarmee doelde de hoofdredacteur natuurlijk op zijn 200 redacteuren. Ze komen door de opheffing op straat te staan. En deze laatste krant is voor hen, maar ook voor de miljoenen trouwe lezers. Nogmaals, de hoofdredacteur is we we tribute is De hoofdredactie van News of the World schrijft in de laatste editie dat ze spijt heeft van de afluisterpraktijken en bedroefd is over het afscheid maar ook trots is op de vele scoops van de laatste krant zijn 5 miljoen exemplaren gedrukt... het dubbele van de normale zondag. De opbrengst gaat naar het goede doel. Eigenaar Murder komt vandaag naar Londen... maar hij heeft nog nauwelijks gereageerd op het afluisterschandaal. Sport. We gaan het hebben over de Tour de France. De Spaanse rabo Renner Garate gaat niet meer van start... in de negende etappe van de Tour de France. Hij heeft te veel last van een armblessure... die hij eerder bij een valpartij opliep. Gio Lippens, uh, dit zat eraan te komen, het zat eraan te komen. Garate heeft een aantal dagen ja, een beetje vleugellam rondgereden. Hij heeft een uh, breukje in de arm opgelopen bij uh, een van de valpartijen in het begin van deze tour. Hij heeft het een aantal dagen geprobeerd en uh, nu is het afgelopen voor Garate. En dat is vooral heel erg jammer voor Robert Gesink. Want uh, Juan Manuel Garate, uh, Rabo-renner die trouwens uh, een aantal jaren geleden nog de etappe won naar de Mont Ventoux. Ja, dat was toch een beetje de belangrijkste steun en toeverlaat van Robert Gesink. Met name als het echt berg op gaat. Christian Nierman, de Duits is een beetje zijn maatje, zijn slaapie. Maar uh, Garate is de man die met name de Berg het langs bij hem moest blijven. En dus uh, is het een uh, bittere tegenvallen voor Robert Gezing dat hij er niet bij is. Ja, uh, die, je zei het inderdaad al, Robert Gezing. Die, die gaat zelf wel van start. Hè? Hij ik, gaat moet, van start m, maar... ik moet even, even zeggen, uh, de verbinding is niet zo goed. Uh, uh, je stem klinkt, van te raar, maar dat komt door de problemen met de verbinding. Ja, maar inderdaad, Robert Gezing Robert hij gaat Gezing. van start. Maar ja, het is, het is niet allemaal ja. erg overtuigd. Uh, want we toch gisteren met z'n allen wel een beetje van de manier waarop hij uh, na afloop van de etappe iedereen te woord stond. Er uh, stond absoluut geen renner die uh, eens eventjes deze Tour de France met beide handen aangrijpt om uh, hoog in het klassement te gaan eindigen. Er stond een renner die, uh, die geknakt leek. Uh, die, die het eigenlijk al min of meer in zijn hoofd lijkt te hebben opgegeven. Hij zei ook van als ik op deze manier de Tour de France moet gaan vervolgen. Ja dan, dan heeft het allemaal niet zoveel zin. Dan heb ik er ook niet zoveel zin in. En ik hoop maar dat ze bij Rabobank in staat zijn geweest om uh, eens even goed op hem in te praten. Want iedereen kan zich absoluut voorstellen dat Robert Geesing een moeilijke tijd doormaakt. Hij heeft natuurlijk een verschrikkelijke val gemaakt in het begin van de toer. Hij heeft daar heel veel last van. Zeker op het moment dat zo'n etappe zoals gisteren zwaar is en over bergen gaat. Nou Vandaag wordt het alleen nog maar zwaarder. Maar daarna speelt natuurlijk ook nog het verhaal van het overlijden van zijn vader vorig jaar mee. Ik kan me zo voorstellen dat het mentaal op dit moment bij Robert Geesing een klein beetje op is. Maar goed, ik hoop maar dat ze bij Rabobank toch in ieder geval mensen hebben die dan op hem in kunnen praten en die hem uiteindelijk in koers kunnen houden en hem ook weer gemotiveerd krijgen om in ieder geval nog iets moois te laten zien. Want dat hij het kan, dat weet iedereen, maar ja, okay. het moet er wel uitkomen. Ja, goed. Dankjewel, Giel Lippens. Uh, later meer. Er is verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staat één file bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland... tussen Knopen de en Rotterdam Centrum 2 kilometer... en dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. De hoofdpunten van het nieuws dan. Het Nationaal Historisch Museum, dat er uiteindelijk toch niet komt... heeft in totaal wel meer dan 15 miljoen euro gekost. De Wageningen Universiteit gaat door met het onderzoek naar het aantal insecten... dat in het verkeer wordt doodgereden. En de Australische regering wil een belasting invoeren op de uitstoot van CO2. Dit was het NOS Journaal. Zometeen Omroep Max met de Perstribune.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 Welkom bij deze persconferentie. Aan de Ajaan of hij hier over de TNT. Ja, dit is een goed spel hoor. De perstribune. Met Ruud Terwijnen. Goedemiddag, welkom op de perstribune van Max. Het programma waarin we terugblikken op de afgelopen media en sportweek. Straks na één uur zit hier oud-wielrenner Henk Lubberding. Met hem praten we vanzelfsprekend over de eerste week van de Ronde van Frankrijk. Maar nu in het eerste uur is onze gast hoofdredacteur Frans Lomans. Tot vorige week was hij de baas van Twee Mannenbladen, de nieuwe Revue en Panorama. Verder hebben we onze televisie Ron Vergouw. Ron, waar ga jij het straks over hebben? Nou Ruud, ik kijk deze hele zomer terug op het afgelopen tv-seizoen... en tegelijkertijd ook op de afgelopen 60 jaar tv-geschiedenis. En een veelgehoorde klacht van sommige tv-kijkers... kan het niet een tandje minder met al die talentenjachten. Maar wat we zijn vergeten, die zijn er altijd al geweest. En onze verslaggever alias de vliegende kiep is Jules van der Waard. Jules, waar ben jij? Ik ben op de Metsbanen in Scheveningen, waar om 1 uur uh, de Heek openfinale plaatsvindt. Tussen uh, de Turk Marcel Ilan en Steve Davis, een Belg. Daar gaat het eigenlijk niet om, maar ik ben hier voor Marcella Mesker. Goed, dat zometeen. En u kunt weer reageren op een stelling. Tot 1 uur is dat... Papieren tijdschriften liggen over 20 jaar niet meer in de winkels. Dus papieren tijdschriften liggen over 20 jaar niet meer in de winkels. Bent u het daarmee eens of oneens? Of wilt u er iets over kwijt? Reageer op www.deperstribune.nl En dan, zoals gezegd, onze gast het eerste uur, Frans Lomans. Frans, goedemiddag. Goedemiddag, Ruud. Goed je hier te zien. Tot anderhalve week geleden, ik zei het al in mijn aankondiging... was je hoofdredacteur van... Twee, zeg maar even, mannenbladen, Nieuwe Revue en Panorama. Ook ben je oud-hoofdredacteur van het weekblad Sportweek. En op persoonlijk vlak ben je vader van een pleegzoon en stiefdochter. En je bent panisch voor alcohol. Is dat een beetje een goede omschrijving? Nou, okay. ik kan het niet kernachtiger uh, kunnen vertellen. Oké. Okay. Ja. Uh, behalve, behalve dat je nog één blad vergeten bent, ik ben sinds kort ook hoofdredacteur van het fotonieuwsblad Ooggetuigen. Wat eens per maand verschijnt. Dat is dan bij deze even verklaard en, uh, en duidelijk geworden. Misschien dat we daar straks nog even aan toe komen, ja. Want ik zie het hier liggen, vanzelfsprekend. Zoals een, een, een goed blademan betaamt, heb je ook alle drie bladen ja. bij. Um, is er iets Nou ja, wat je mist in het rijtje? Ja. Dat, was, dat was ooggetuigen. Ja. Even panisch voor alcohol. Mag ik dat even heel kort? Uh, ja, dat mag ik. heb tot mijn dertigste, uh, om precies te zijn, tot 19 augustus 1985... Uh, zoveel gedronken dat het een beetje de keus was van ik ga de rest van mijn leven doorbrengen in de goot of ik stop er helemaal mee. En toen heb ik het karakter gehad om te stoppen en sindsdien geen druppel meer gedronken. Zelf cold turkey? Uh, ja, uh, waanzinnig dronken geworden op 18 augustus, en op 19 augustus gestopt. Ja. Van harte gefeliciteerd. Dank wel. Johnny, Johnny Krijkamp zei ooit van zichzelf... toen hij nog in zijn, in zijn echte ja. alcoholische periode zat... als iedereen nog moet drinken wat ik gemorst heb... dan moeten ze nog even ja. doorzuipen. Ik denk ook dat ik van de meeste mensen heb gewonnen... hoor in uh, totale alcoholconsumptie... terwijl ik tot mijn dertigste maar gedronken heb. Nou, fantastisch. Helemaal ja. goed. Um, daar hoeven we dus niet meer over, over te hebben. Um, wat gaat je eigenlijk het beste af? Van alle zeg maar even, uh, zaken die ik net heb opgenoemd. Halve Stiefvader, halen mm. mm. enzovoort? Uh, Goh, het gaat mijn best af. Ik denk dat ik uh, overal wel een 6-min uh, in score. Doe. Overal waanzinnig ik mijn best. En uh, iedereen houdt ontzettend veel van me. <lacht> en ze vergeven me ook allemaal al mijn fouten. Ja, ja, en het marcheert allemaal heel fijn door. Nou, dan 6-min, daarmee doe je jezelf natuurlijk nee, tekort. Ik, ik, Want ik, de tuurlijk... baas van jou, uh, meneer Ariens, als ik het goed heb, die zei. Hij is dé blademan bij uitstek. Hij is de man die twee bladen tegelijk kan runnen. Uh, ja, dat, maar goed, dat heb ik ook maar anderhalf jaar uh, volgehouden, Ruud. Ja, wel, Dan werd maar... het me ook een beetje te veel. Ja, wel. He, dus, nee, ik, ik, ik kan dat. Ik ben een hartstikke goede uh, managende hoofdredacteur. En ik zorg er altijd voor dat iedereen die bij die bladen werkt... denkt dat hij de allerbeste is en dus ook de allerbeste wordt. Ja, het is een beetje merkwaardig, hè? Nieuwe revue VU en Panorama... Twee bladen tegelijk. Dat, daar moet toch ergens iets zijn waarvan je denkt, hoe scheid ik dat? Uh, nou, maar dat lukt hem ook niet altijd. He, dat, dat, dat was het punt. Ik bedoel, het zijn volstrekt verschillende bladen. He, van, uh, een nieuwe Revue is een wat moderner, hipper, randstedelijker blad. En Panorama is een, het, het enige blad in Nederland voor echte mannen. He? Zoals ik wel eens zeg. Van, uh, Sprak, bedoel, als... Sprak je met enig dit? Uh... Nee, helemaal niet. Nee, want ik bedoel, tot op zekere hoogte vind ik mezelf ook wel een echte man. Hè? Van, uh, ik, ik, ik hou van misdaad, ik hou van nieuws, ik hou van vrouwen. Hè? Uh, dat soort uh, dingen. En ja, daarvoor ziet panorama in. En dat doen we daar genadeloos goed, vind ik. Dus, en, en nieuwe revue, daar moet je wat hipper voor zijn. Daar was ik eigenlijk ook wel iets te oud voor. Ik ben 56. Ik zou bij Omroep Max moeten werken, niet bij <lacht> nieuwe revue. Ja? Ik, ik, ik hoop dat de directeur luistert. Dat zal, ja, dus, hij, zal hij ongetwijfeld doen. Was dit een sollicitatie? Nee, hij maakt een notitie. Ik oh. weet oh. zeker dat hij een notitie maakt. Okay. Uh, nou, welk bladje dus het liefst leest, dat is duidelijk geworden. Vroeger was het uh, revue. En nu nieuwe revue. Wat is ja. het anders? Wat is het verschil nou? Wat nou, het titel? Uh, Nee, het was altijd nieuwe revue. Hè? Toen is het een tijdje ja, revue geworden. Omdat klopt. iedereen dacht: van, hey, we moeten eens een andere naam. En toen vroegen ze mij. De hoofdredacteur was weggelopen daar. <coughs> ze konden niemand uh, op korte termijn vinden. Vroegen ze mij. En toen zei ik: nou. Ik wil dat hartstikke graag doen als de redactie me wil. En als het weer Nieuwe Revue mag gaan heten. Ja. He, van, ik ben opgegroeid met Nieuwe Revue. Uh, daar heb ik mijn uh, zwaarste alcoholistische periode gehad. En daar hebben ze me nooit ontslagen. Dus ik ben dat blad ontzettend veel verschuldigd. Iedere maand salaris. Terwijl ik zes dagen per week dronken was. Ja, dus dat was... Kwam er ook, ik, kwam er ook nog wat uit je pen? Jawel, Video, ik, ik, ik schreef op zich, ik, ik was niet de meest briljante journalist hoor. Van, uh, ik denk niet dat ik in de top 1000 van beste journalisten van Nederland zat. Terwijl ik inderdaad wel de illusie heb dat ik in de top 10 van beste hoofdredacteuren zit. Maar wat? Dus, maar ik, ik, nee, ik, ik schreef over, ik bedoel, uh, een van mijn eerste buitenlandse reis was een verslag van de uitreiking van de Porno-Oscars in Los Angeles. <laughs> En uh, daar staat me in ieder geval nog levendig van bij... dat ik tijdens die uitreiking dronken in slaap ingevallen gevallen. <laughs> en uh, dat ik uiteindelijk op de cover van het blad belandde... naast een naakte... He, de, de, ik, ik zat op een bank, naast mij zat die naakte dame... die Chelsea Manchester heette, weet ik nog. Twee voetbalclubs <laughs> was haar schuilnaam... die in een prachtige pornofilm Nothing to Hide speelde. En dat was volgens mij een tamelijk hilarisch verslag... Wat, dus... uh, waar ik heel veel dronken in was. Ja. En dat werd allemaal maar geaccepteerd, joh. <laughs> wat een tijden. <laughs> Oké, okay, nou, dat uh, is... <laughs> Wat een tijden. Als je ja. toch zomaar naast iemand, uh, naast iemand komt, te denk Nou, oké. Okay. Uh, je bent een uh, veelgevraagde gast in verschillende programma's. Als het gaat om jouw mening, uh, actualiteiten... bijvoorbeeld over dit Tanja Nijmeijer, muziekzender TMF... en de nieuwe vormgeving van Algemeen Dagblad. Luister even mee. We behouden het goede van het oude... en we voegen het goede van het nieuwe toe. Iets met het logo. <laughs> ja. Hadden we dan gezegd, hé, hey, iets met het logo. En dat klopt, want de A van AD was rood en is nu wit... Ja, oh ja, dat had ik nog niet eens gezien. <laughs> He, dus dat uh, <laughs> ik Ook een lelijke vrouw had haar parten gespeeld. En dan hadden wij ons beduidend minder bekommerd om Tanja en de vark. Door alles is uiteindelijk toch een uh, uh, uh, soort van seks in het leven. En het moet toch uh, ja, opwindend zijn. Ik heb een 26-jarige en 9-jarige stiefdochter en pleegzoon... Nou, die kijken echt niet meer naar TMF. Die willen een bepaald clipje zien. En dan gaan ze ja. euh, achter de computer zitten. En dan klikken ze dat aan. En daar kijken ze naar. TMF euh, heeft zichzelf overleefd. TMF heeft zichzelf overleefd. Zullen ze het leuk vinden? Ja. Dat is jouw mond te horen. Ja. Uh, heb je eigenlijk wel voldoende tijd om overal je mening te verkondigen? Eh... Uh... Nou, als. Kijk, mensen vragen niet of het een heel gefundeerde mening is. Hè? Ik, bedoel, ik, ik ben natuurlijk toch een soort uh, kleine jukebox. Die gooit er een kwartje in. En ik heb overal wel een mening over. Begin je een beetje te lijden aan het Johan Derksen syndroom? Uh, ik. Uh, zelf noem ik me wel eens een soort derde-rangs Johan Derksen, ja. Oh. De, de, Behalve. Be be be nee, want kijk, Derksen heeft het voordeel dat het hem allemaal geen ene donder uitmaakt wat mensen van hem denken. En ja. ik wil gewoon nog hier rustig zometeen de deur uit kunnen. Zonder dat er tien man op hem te staan. Op mij mag er één buitenboos staan te wachten, maar niet tien. Denk, denk, je, denk je dat mensen geïnteresseerd zijn om jouw mening te horen? Ik heb geen idee, maar zolang als mensen me vragen, dan en... doe ik dat. Ik, bedoel, ik, maak, ik maak zelf tijdschriften en dan ga ik ervan uit... als wij mensen bellen van wilt u geïnterviewd worden, dat ze ja zeggen. Dus als ze mij vragen, dan zeg ik ook altijd ja, als het niet te, te ridicuul is. Ja. Wat voor een nieuwsconsument ben jij zelf? Het lezen, het uh, heel wisselend uh, ik ben een lezer van uh, ik begin de dag altijd met de telegraaf hey, dat is echt uh, ik ben niet gaan lezen toen ik hoofdredacteur van Panorama werd oh. hè, van uh, ik wilde toch weten wat er in de onderbuik van Nederland speelde dus vind ik vind het topkrant. Ik lees uh, S'Avonds het Parool. Ik lees van de weekbladen uh, Elsevier. Een Beetje uh, wow. een re, uh, uh, rechtse Amsterdamse mediaconsument. En, uh, en ik, ik surf vanaf. In de ochtends altijd naar de hongbalresultaten in Amerika kijken. Echte MLB? Ja. Heb je, heb je niet die MLB-app op je, op je ding? Op nee, want ik... Hoe kun je het live zien, man? Ja, dat weet ik wel. Ik, oh, weet je ga, ga jij me nu de les lezen over wat modern is, Ruud, dat ik apps <laughs> moet hebben? Rustig nou. <laughs> nou. ja, een beetje, een beetje, zou, zou misschien wel kunnen. Ja. Um, hoe ziet jouw nieuwsdag eruit? Hoe laat sta je op en, en waar, wat gebeurt er dan? Ik sta om, uh, om half zeven op en dan oh, uh, soms iets eerder. Ja. En dan uh, ga ik inderdaad eerst even wat surfen op uh, internet. Uh, nu uh, teletekst, uh, inderdaad honkbal uitslagen. En dan ga ik de krant uit de brievenbus halen. En dan uh, uh, zorg ik ervoor dat ik om negen uur op mijn werk ben... als ik mijn pleegzoon naar school heb gebracht. Keurig. En, ik, ja, en ik ben exemplarisch, wel... ik zou bijna zeggen een exemplarische echtgenoot... een exemplarisch mens, een exemplarisch ik... burger van dit land. Ja, alle, alle vrouwen willen me hebben, Ruud. <laughs> ladies, ladies, come over here. Uh, wij vragen altijd naar het nieuws of Media moment van deze week. Jij koos het verhaal over de brand in Hoofddorp... waarin ooggetuigen als buurt voor buurtbewoner Tevens Oorgetuige werd. Ik kwam thuis van mijn werk en het was half twee is nachts. Uh, dan kwam ik thuis... En om twee uur uh, hoorde ik een knal en een hele harde gil. Glas gerinkel. En toen ben ik in de achtertuin mee gaan kijken wat er aan de hand was. En toen zag de vlam al. Uh, ja. Zak er boven de schutting uitkomen. Uh, wat en waarom? Uh, Los van het feit dat ernstig is. Ja, precies. Uh, drama van, uh, van ongekende hoogte. Ja. Laat dat duidelijk zijn. Maar het was, was natuurlijk vooral de persconferentie die op een gegeven moment kwam. Waarin het OM en de burgemeester. Zwaar suggereerde dat hier sprake was van een misdrijf, terwijl er echt nog geen enkel onderzoek was afgerond. Hè? En toen zag je ook weer dat er daarna gebeurde, allemaal uh, familieleden, kennissen, die zeiden: nee, misdrijf, onmogelijk, man, geen vijanden, fantastisch gezin, uh, et cetera. Het, het, het zit in een, uh, een kermis in gang die gewoon niet deugde. Die zat ik gewoon op die eerste persconferentie moeten zeggen: we zijn onderzoek aan het doen. Punt. En, en dat... dat deden ze dus nee. niet. Ze, ze gaven wel heel veel voeding aan, uh, aan speculaties. Ja, ook al bleek achteraf dat het dus wel misdrijf was. Nou, anders had het, natuurlijk, uh, had het OM uh, mogen immigreren naar Kazachstan en had die burgemeester schoonmaker moeten worden. Als, als dat niet zo was geweest. Die heeft volgens mij... Snaks in bed stiekem gebeden van laat het een misdrijf zijn. Zijn we in het algemeen in Nederland niet een beetje rap met allemaal dat soort dingen? Zoals de zeg maar de dikke dame die die korpschef in, in Drenthe destijds ook een uh, verhaal ja. op haar Twitter zetten van uh, dat zal wel. ja maar dat was natuurlijk de... een Twitter-slachtoffer. Iemand ja, met zo'n hoef... ego die ook vond dat ze ongev ongevraagd overal haar mening moest geven. Niet helemaal vergelijkbaar. Nou, ik vind dat we in de regel niet rap zijn. We hadden het voor de uitzending begonnen samen even door. Over News of the World. Hè. Ik bedoel, Wij zijn een ontzettend een fatsoenlijk land. En ja. dat geldt voor journalisten, maar dat geldt ook voor uh, en allerlei functionarissen. En wat denk jij? Dat News of the World? Daar gaan we het zo over ja. hebben. Uh, zometeen namelijk, want in de tussentijd kunt u via www.deperstribune.nl nog stemmen op de stelling. Papieren tijdschriften liggen over twintig jaar niet meer in de winkel. Media nieuws, News of the World. Hoe heb je het bruggetje zo kunnen bedenken? Bijvoorbeeld afluisterpraktijken door de Britse krant The News of the World. Vannacht kwam na 168 jaar de laatste editie van deze krant van de persen. De reden: afluisterpraktijken van redacteuren die voicemail's checkten van overleden militairen, vermiste tieners, celebrities en duizenden anderen. En dat allemaal om aan nieuws te komen. De Britse premier David Cameron sprak over walgelijke praktijken. The whole country has been shocked by the revelations about the phone hacking scandal. Murder victims, terrorist victims, families who've lost loved ones, sometimes defending our country. That these people could have had their phones hacked into in order to generate stories for a newspaper is simply disgusting. Everything that happened is going to be investigated. Cameron zal er ook niet helemaal onbeschadigd uitkomen... want hij huurde namelijk Andy Coulson in... en hij was toen de hoofdredacteur ja. van News of the World. Iedereen zegt nu, dit is zo'n fout geweest... in zeg maar, het kiezen van je medewerkers, waarop hij zegt... ja, maar ik gunde hem een tweede kans. Vind je dat logisch? Ja, de, nou, Dat klinkt natuurlijk heel nobel, maar dat is het is niet. Ik geloof dat die, uh, Cameron ook rustig gaat paardrijden... met, uh, met die laatste hoofdredacteur van uh, News of the World, Re Rebecca, Re Brooks. Rebecca Brooks. Mm -hmm. Ja. Ik bedoel, het is. Ze, uh, politici herkennen de macht van dit medium, hè, van dit uh, ronduit. Uh, uh, brutale, schandalige, wou ik zeggen. Uh, uh, zondagsblad. Mm -hmm. En. Je moet in Engeland rekening houden daarmee, want die bepalen de opinie. Die ja. kunnen je als politicus maken en breken. Dus je bent daar meer dan bevriend mee. Zowel links als rechts schurkt echt tegen dit type echt? bladen aan. Ja, Dat wat, is bekend in Engeland. Ja, want ik bedoel, twee, oplagen uh, nieuws, 2,5 miljoen, geloof ik. En, ja, ze hebben er nu 7 miljoen, hebben ze. De, ik geloof 6,5 miljoen gedrukt. En ja. op, normaal werden er door 7,5 of 8 miljoen mensen gelezen. Ja, precies. Want je mag de oplagen nog wel even met drie of vier vermenigvuldigen. Ja. Dus nee, de, de macht was enorm. En de macht is dus in handen van, uh, van hele en halve criminelen die zich journalist noemen. Dat kan dus kennelijk allemaal in Engeland. Een heel ander verhaal. Hij heeft zich jarenlang ondergedompeld in de wereld van musicals, Glitter en Glamour... Toch is presentator Frits Sissing weer terug op zijn oude stek. Hij presenteert sinds afgelopen maandag weer zijn opsporingsprogramma... Opsporing Verzocht. De man die tegen zijn vrouw loog dat hij moest overwerken... wordt vier dagen later vermoord teruggevonden. Wat had Ahmed Isik te verbergen? Goedenavond dames en heren. Mooi dat u er weer bij bent, zodat we met z'n allen weer misdrijven kunnen gaan oplossen. Vanavond veel zaken met hemel. Sissing volgt Sipke-Jan Bouwersma op, die naar de NTR is gegaan. Uh, zet jij uh, de televisie aan voor dit soort programma's? Ik vind uh, sissing uh, en opsporing verzocht uh, buitengewoon oké. Okay. Ja? Ik vind sissing en musicals is aan mij niet besteed. Sorry. Hoe komt dat? Ondanks dat ik een leeftijd heb bereikt geloof ik, waar je uh, musicals zou moeten appreciëren, is me dat nooit gelukt en blijf ik gewoon in uh, Amerikaanse popmuziek en uh, blues en country hangen. Helemaal goed, maar de, de switch van in eerste instantie, ik dacht, nou die jongen die gaat dus een grote toekomst tegemoet, zeg maar even, in dat amusementaire nee. deel. En nu weer terug. Kan dat in de journalistiek? Ja. Alles kan. Ik bedoel, uh, vind ik geen punt. Dat, volgens mij deed hij die musicals ook met, uh, met veel liefde. En hield hij daarvan. Okay. Blijkt hij iets minder voor geschikt te zijn. Ja. Denk ik. En misschien uh, uh, zei hij gewoon, ga maar weg jij. Ga maar weer wat anders doen. En dat doet hij dan. Oké, okay. wij luisteren ja. naar wat anders. U hoort de herkenningsmelodie van het jaren negentig programma De Sleutels van Fort Boyard. In een notendop. In een fort gelegen voor de Franse kust moeten de deelnemers zoveel mogelijk extreme opdrachten volbrengen. Des te meer sleutels, des te meer geld. Het concept blijft. De presentatoren zijn vervangen. Geen Hans Schiffers en Bas Westerweel, maar de Dertigers Gerard Eckdom, 3FM DJ en het Afrogezicht Art Rojakkers die het gaan doen. Wij praten met Art Rojakkers over Fort Boyard. Goede uitspraak hebben trouwens, Fort Boyard. Ja. Zo veel klinkt het meteen al heel erg uh, indrukwekkend. Ja, nu gaat het er niet om hoe indrukwekkend ik klink, maar het gaat erom hoe indrukwekkend <laughs> jij, of ik moet liever zeggen jullie, samen met Gerard Ekdom, het gaat presenteren. Ja, ja, maar het, ik hoorde deze klank, ik dacht die ga ik toch mooi gebruiken in het programma. Nee, het is um, de laatste keer dat Fort Boyard op uh, de Nederlandse televisie was, was twintig jaar geleden. Dus ja, we zijn wel twintig jaar verder met televisie maken. Dus dat, ja, het zal wel wat meer naar deze tijd gehaald worden. Maar kan een twintig jaar oud idee nieuw leven worden ingeblazen, Art? Dat vind ik ook heel spannend. Het is vooral uh, opvallend om te merken hoeveel, ongelooflijk veel reacties er binnenkwamen... toen uh, bekend werd gemaakt dat het programma terugkwam. Het is voor mensen van mijn generatie zo 30, halfwege de dertig... Echt jeugdsentiment. Ik zat zelf ook met gekamde haren en pyjama en een, uh, en een bakje chips op de bank te kijken. Maar ja, of de herinnering mooier is dan het programma, dat, uh, ja, dat moeten we gaan bewijzen. Het is wel zo dat in, in andere landen, dus in Frankrijk, daar is het eigenlijk nooit gestopt. In Denemarken loopt het ook, Amerika neemt het op. Dus het is wel een internationaal succes. Dat is hoopgevend, maar ja, je weet het nooit natuurlijk. Van een zeg maar algemeen en ook bejubeld uh, jong verslaggever... die ooit het gouden tapeje won. Ja. Gaan we nu uh, helemaal de spelletjeskant op? Nee, ik vind, nee ik, vind, ik vind niet dat ik helemaal de spelletjeskant op ga, hoor. Ik heb inderdaad ooit bij, uh, bij Nova gewerkt... En ben toen uh, in de, de reality-hoek beland. Ik heb Peking Express gepresenteerd. Um, en nu ben ik overgestapt naar de AVRO... waar ik meer inhoudelijke programma's mag maken. Tenminste, dat is de bedoeling. Uh, ik heb net de serie Lola's op brood gemaakt. En dit zijn de, de fantastische uitstapjes. Dus ja. ja, om dat nu dan uh, te, te mogen presenteren... samen met Gerard uh, Ekdom. En uh, ja, het is wel een leuk gegeven. Het is wel uh, sp spannend. Wanneer kunnen we de eerste uitzending verwachten? In het najaar? Vanaf september. Arjord jakkers. Heel veel succes. En ik hoop dat je veel plezier hebt in dat fort... en dat het weinig mag regenen, want dat wil het daar ook nog wel eens doen. Ja, ik, ik hoop het met je om mee te zijn. En ik ga nog even oefenen op die uitspraak. Boya. Fort Boijar. <laughs> hij was jarenlang de grote baas van de Volkskrant. En nu is hij als burgemeester de baas van Omroepstad Hilversum. Pieter Broertjes, goedemiddag. Goedemiddag. Of moet ik zeggen burgemeester Broertjes? Nou, nee hoor, ik vind het wel goed klinken, eigenlijk Pieter Boertjes. Ja? Je, je, je raakt je naam kwijt namelijk als burgemeester. Iedereen spreekt je aan met burgemeester. Van de, van de dynamiek van de journalistiek naar linten knippen... 60 jaar gehuwden een bloemetje brengen... en met Koninginnedag naar de Obade luisteren. Was dat echt wat u wilde? Ja, ik wilde nog eens een heel een nieuw vak leren. En uh, ik vind het geweldig om uh, deze kans te krijgen. En... Uh, ja, het is, uh, het is spannend, want uh, je leert echt hele nieuwe dingen. De openbare orde en veiligheid, de brandweer, de politie. Dus uh, ik krijg zo'n kans. Ja, ik uh, begrijpt, het. Het was een lichte trivialiteit, mijnerzijds, over dat uh, bloemetje brengen en weet ik wat. Dat hoort er wel allemaal bij, hè? Dat weet u. Het hoort erbij, maar het grote uh, onbekende is toch dat burgemeesters veel... Um, ja, meer doen dan wij eigenlijk zo weten. Inderdaad, het knippen en zo. En het, uh, mijn eerste 65-jarige heb ik ook angst in maandag. Maar dat is toch echt maar... maar, dat, is toch echt dat, maar. Is uw, dat is uw debu debuut? Dat is mijn debuut, ja. We, we zullen het, het NOS-journaal erop Komt attenderen. Erbij. Komt erbij. En uh, maar het, maar, maar het interessante is natuurlijk wat achter schermen wat je doet aan de veiligheid van de stad, de veiligheid van je dorp. En uh, ja, het aansturen van uh, van het ambtelijk apparaat via de gemeente secretaris. Uh, ja, ik vind het uh, heel interessant. U klinkt alsof een droom is uitgekomen. Ja, een beetje late droom. Want ik had al eerdere dromen. Dat was natuurlijk hoofdactuur van de Volkswagen. Ja, oké. Okay. Maar... Er zijn maar weinig mensen die, die in hun leven die twee, dromen. twee dromen. Dat laat ik zeggen. Ja. Uh, um, ja, uw aanzien, uw uiterlijke aanzien, bestaat onder meer uit een amsketen. keten uh, ja. hoe, zie, hoe ziet hij eruit? Heeft u hem ooit goed bekeken of ja. nog niet? Ja, ja, ja. ja, ja. ja? Het, is, het is een... Mooie, mooie Amsketen vind ik zelf. Uh, er zijn misschien wel mooiere. Heb ik gezien. Want ik ben als stagiair heb ik afgelopen maanden een keer rondgekeken in Amsterdam en in Utrecht en in Nijmegen om het vak een beetje te leren of af te kijken, zou je kunnen zeggen. Want ja. er bestaan eigenlijk geen, geen boeken voor hè, van hoe word je burgemeester. Ja. En uh, dus ik heb het in de praktijk maar opgedaan. En uh, nou, dat vond ik heus interessant om te zien hoe die mannen, meestal wel mannen, moet ik zeggen, hoe die uh, zich staande houden in dat geweld, vooral in de grote steden. Het glazen plafond is ook in het burgemeesterschap nog niet helemaal doorbroken. De Geme gemeentesecretarissen zijn weer wel vaak vrouwen, dus die eigenlijk het, het werk doen, hè, de, het ambtelijk apparaat aansturen, dus dat ja. zijn vaak wel weer vrouwen. Maar een burgemeester ben ik toch veel mannen tegengekomen, ja. ja. U klinkt wel net of u alles nog moet leren. En dit is Frans Almans, die zich ermee bemoeit. Ja, heel, heel veel, ja. ja. Loop <lopend> een <lopend> dagje mee, zou ik zeggen, en dan zie je het. Ja, maar uh, het is interessant. Ja, maar dat, ik heb er geen spijt van. Ik denk, ik denk wat hij bedoelt is uh, eerst stage lopen, dan word je burgemeester. En u moet nog steeds veel leren. Nou ja, het is natuurlijk uniek dat uh, vanuit de journalistiek je als zij instromen... je meldt voor zo'n job en dat je hem dan nog krijgt ook. Dankzij de raad. <lacht> <lacht> uh, en uh, ja, dus, daar zijn niet veel voorbeelden van eigenlijk. Dus in de inderdaad, je begint weer gewoon op nul. Dat is absoluut waar. U klinkt heel relaxed hoor. Dat helemaal niet hè. Dank u wel. <laughs> sprak, sprak, de, sprak de hoofdredacteur van Panorama. Ja. Dat, en, hij, en hij meent het, want hij zit, er, hij zit er niet filijn bij te lachen hoor. Dat ik, heb hem jaren, ik heb hem jaren gelezen als hoofdredacteur van Sportweek, dus ik weet precies uh, hoe die denkt. Nou, tenslotte, ja. heeft Job Cohen nog tips voor u als oud-burgemeester ja, van Amsterdam? Dat weet ik die heeft gewenst? Ik heb meer contact gehad tussen opvolger Ewaard van der Laan. Eigenlijk, oké. Okay. Ja. Right. Nou, um, als, we, als we het over, over tips hebben, dan hebben wij die ook wel voor u. Uh, wij wensen u ook heel veel sterkte. Nou. Wij hopen ja, dat u hier in Hilversum uh, het een en ander tot stand kunt brengen van alles wat u zojuist heeft opgenoemd: uh, veiligheid. Vooral de verkeerssituatie, maar dat is iets dat ons als insiders vooral aangaat. Ja, komt allemaal, komt allemaal goed. Nog een, nog een jaartje begrepen en dan is het allemaal uh, prachtig. Ja, dat zeiden ze vijf jaar geleden ook. Maar ik oh, wens u, ik ja, wens u heel, heel veel sterkte. Maar dat is nou fijn als je nieuw begint. Dan uh, begin je gewoon weer op nul. Zo is dat. Uh, een nieuwe bezems. Hopelijk vegen ze schoon. Zo, Pieter zo Broertjes, oud-hoofdredacteur ja. van de Volkskrant en nu dus burgemeester van Hilversum. Dank voor uw tijd. Graag gedaan. Um, mag, mag ik nog even iets over zeggen, Ruud? Je mag, wel, wel slim dat hij uh, zijn advies heeft uh, gevraagd aan Eberhard van der Laan... en niet aan Job Cohen, hè? Want ja. uh, je moet wel bij een goede burgemeester om advies vragen. En dat konden we toch achteraf niet zo van Cohen zeggen... dat hij het geweldig had gedaan. In retrospect gebeuren er veel dingen waarvan je achteraf kunt zeggen... nee, dat was wat minder. Uh, Frans Lomans, u hoorde hem al, in negen, en een echte journalist bemoeit zich ook gewoon met het gesprek, graag niet zelfs niet. hoor. In 1998 is op jouw initiatief en met eigen geld het Blad Sportweek gelanceerd. Je hebt er bijna 170.000 gulden in die tijd eigen geld ingestopt. Nee, volgens mij kwam het in totaal kwam het uit op 298.000 gulden. Nou, de, in, dus, in een paar etappes. Dus, ja. Oké, okay, 300.000 gulden. Ja. Hoe sportverdwaasd moet je zijn om dat te doen? Uh, broertjes hadden het net over jeugddromen. Hè? Ja. En dit, dit was er natuurlijk uh, een van mij. Ooit een, uh, een eigen blad, een liefste sportblad uh, beginnen. en ja. Omdat ik sinds ik niet meer dronk uh, zoveel geld spaarde... had ik dat gewoon liggen, hè? dat geld. Ja. Dus dat deed me ook verder geen, geen... Want je kunt namelijk geen geld opmaken als je niet drinkt dat al het geld dat je opmaakt heeft te maken met dranken. Dat, dat zei, Maar ik had gewoon dat geld liggen... en dat was bedoeld om een keer iets raars te doen in mijn leven. En toen uh, werd dat Sportweek. Ja, maar iets raars, dat was het voor jou niet. Jij was daar Nee, heel iets, van iets, het iets raars, iets risicovols. Okay, iets laten, risicovols. We het zo, uh, laten we het zo omschrijven. Uh, ja. er, zaten ook nog, er zaten ook nog een aantal andere investeerders bij? Maar... Ja, heel veel. Ik, bedoel, ik was zo'n beetje de kleinste investeerder. Okay. Hoor. Laat dat duidelijk zijn. Hoe dan ook? Er zijn weinig mensen die om hun droom te verwezenlijken... daar privégeld in stoppen. Uh, inmiddels ben je niet meer verbonden aan Sportweek... want het blad nee. bestaat niet meer. Wat is er nou gebeurd waarom dit blad... dat zoveel aardige, mooie sportverhalen bracht... het toch niet redden? Nou, in, in mijn optiek bestaat het nog steeds wel. Hè? Van het ja, heet, nu, het sport heet nu, nu Sport. Ja, Nu Sport. En uh, in essentie is het nog wel ongeveer hetzelfde blad. Dus ik noem het ook nog altijd Sportweek. Hè? Ja. Van uh, de redactie van Nu Sport zit uh, 100 meter bij mij vandaan. Dus dan ga ik op uh, maandagmiddag altijd... Uh, nee, dan ga nee, dan kan ik altijd het nieuwe nummer halen. En dan zeg ik van, is de nieuwe Sportweek er al? Ik blijf dit tot mijn dood volhouden dat dat blad Sportweek heet. ook al hoe ze het ook verder gaan noemen. Dan maak ik geen donder uit. Ik bedoel, maar goed, waarom, waarom stopte het? Euh, nou, ze dachten dat ze meer exemplaren konden gaan verkopen... Met, euh, door samen te gaan met nu, hè, ja. de, de succesvolle site. Ja, jullie hadden dus het was het, een strategische wat beslissing. Had je, wat hadden jullie op het hoogtepunt aan, zeg maar, euh, abonnees? 30, Volgens 40, mij was, was de oplage op het hoogtepunt euh, zo'n 80.000. 80.000? Ja. Um, Johan ja, is nee, zijn naam is al gevallen, die had het bij jullie altijd over... het is slijmjournalistiek om maar even een dat andere term ja. niet te gebruiken. Vond je dat zelf ook? Uh, ja, en tegelijk praten die dat ook weer goed. Hè, want zoals hij altijd zei, van, uh, ook mijn lezers bij Voetbal International... willen interviews met de grote sterren. Ja. En die had Sportweek natuurlijk. Hè. Ja. Ik bedoel, we waren, misschien waren we soms iets te veel kinderen naar huis... bij de Zeedorven en Van der Vaart van deze wereld. Ja. Maar goed, als hij dat slijm zin, dus ja, maar, mocht hij best zeggen. Ik vond het ook helemaal geen belediging. Nee, maar je wilde ook een positief blad maken. Ik, je was wil, zo ja. behept met dat gevoel ja. van... het moet nu eens ja. een keer positief worden. Ja. En of dat nou Pieter van der Hogeband was... of Inge de Bruin, of weet ik wat. Ja. Het moest altijd... Een hele positieve twist. Ja, ik, ik vond echt dat uh, 90% van het blad uh, moest uitstralen... dat we waanzinnig veel van sport hielden. En de, de resterende 9,2%, dat mocht wel gezeikt zijn. En uh, kritische kanttekeningen, want die hoorden erin. Ja. Maar de, de, de grote meerderheid moest, moest positief zijn. helemaal ja, gelijk. Wat blijft, wat blijft je bij uit zeg maar de tijd Sportweek waarvan je zegt... dat was een moment, daar ben ik zo trots op. Nou, mij staat nog wel bij dat uh, een, een primeur die we een week stil hebben moeten houden... was het interview dat Simon Zwartkruis op zondagnacht had met Ruud van Nistelrooy... waarin hij uh, uh, de vloer aanveegde met uh, de toenmalige bondscoach ja. van Basten. Ja, ja want je had... En dat, dat, was wel, uh, dat, dat was wel echt niets van volgens mij de grootste sportprimeur van deze eeuw. Ja. Ja, je had, je had goede journalisten. Een hartstikke goede journalisten. Ze zijn ook nog allemaal werkzaam in de journalistiek. Ja, ja, dat... Ze zijn niet uh, burgemeester of zo geworden. Dat, uh... Nou. <laughs> dat, dat, is ik, mijn, ik... dat is mijn droom. Nieuwe droom. Eh, daar, kan dus, ik, begrijp... daar, daar kan ik me iets meer voorstellen. Ja. Nou, goed. Aan Sportweek kwam, kwam, een, kwam een eind. Dat is nu nu sport. Um, terug naar uh, Revue. Ja. Daar werd je voor hey, Ik ben natuurlijk ook weggegaan bij Sportweek. Ja. Een soort van gedwongen. Omdat uh, Panorama een uh, hoofdredacteur zorgt, Ja, exact. En die niet uh, op een of andere manier was die niet zo makkelijk te vinden. Iemand waar ze vertrouwen in hadden... die dat blad wilde gaan leiden. Omdat willen, ze, het... willen ze dat niet bij die uitgeverij? Of... Nee. Uh, Snapt men de ze, cultuur ze, niet? Ik denk dat dat Panorama is natuurlijk ook... in de allerbeste betekenis van het woord... Uh, het, het raarste blad van Nederland. Maak maar eens een blad voor echte, stoere mannen. Ik bedoel, daar dat, willen mensen zich niet zo snel mee afficheren. Hè, van, ge geef maar toe dat je het ontzettend leuk vindt... om over misdaad te lezen en daar verhalen over te maken. En, je hoeft het, uh, het ook niet toe te geven, je kunt het wel kopen. Niemand, niemand, leest nee, privé, maar, maar als... niemand leest privé een story, maar ze kopen hem allemaal wel. Nee, precies. Nou, ja. Maar daar is het een beetje mee vergelijkbaar. Hè. De, uh, soms zijn succesvolle bladen zijn ook een soort van zwarte schapen. Ja. En dat, dat was met Panorama. En, ja. en het ligt natuurlijk niet zo goed onder collega's. Hè, van, ik, uh, ik woon in uh, Amsterdam Oud-Zuid. En daar is de oplage van Panorama in de straten uh, rondom mijn huis heen. Is die oplage nul. He, ik bedoel, hij ligt bij de, uh, bij de man die, uh, van de patatzaak. Ja. Dat is het. En, en de, sorry, de man die de haringkar heeft, die leest hem ook... want die uh, vertelt altijd tegen iedereen wat ik in mijn kolompje schrijf. En dan zegt, uh, zegt hij tegen de moeder van mijn vrouw... God, met het seksleven van uw dochter gaat het niet goed, hè? Heb ik dan weer geschreven, hè? In mijn, oh. uh, mijn vrouw. <laughs> <laughs> nou, dat soort, uh, dat soort dingen, maar... goed, je bent daar geen, geen uh, droevig mens uh, door. Nee, je bent hartstikke trots op dat blad. Dat is een ja, hartstikke vecht, goed gemaakt blad. Je vecht graag ja. met ja. al die zwarte schapen, want... Ja. Het is een zwart schaap. Ik, het is een beetje een zwart schaap. Jij bent, ja. jij bent de leider van de kudde en jij voelt je ja, ook een beetje... Ik ben dat het grootste het... zwarte schaap. Exact. Ja. Je. Uh, goed. Um, nou, Terug nog even kort ja. naar Nieuwe Revue. Daar ben je anderhalf jaar uh, hoofdredacteur geweest. Uh, mis je het? Uh, ja, pijn in mijn hart uh, de dag dat ik uh, uh, niet meer hoofdredacteur was. Maar het, ik kon het gewoon allemaal niet met de uh, tijd De draadjes de boven in het hoofd lieten af en toe... Er was af en toe sprake van kleine kortsluitingen. Ja. En dan uh, moet je ook toegeven... Uh, dat je misschien wat te veel hooi op je vork hebt genomen... dat je toch een iets te arrogante lul bent geweest. Ja. Cassie, <laughs> Kassi, terugkijken. Deze hele zomer kijkt onze televisierescent Ron Vergouwen terug op het afgelopen televisiesizoen en legt daarbij de link met de inmiddels 60-jarige televisiehistorie. Deze week de Vergeten Talentenjachten. Tijd voor Cassie... Terugkijken. De Nederlandse televisie bestaat 60 jaar. Dus het centrum vergouwen spoelt terug. In Kassie terugkijken. Sommige tv-kijkers worden er inmiddels wel erg moe van. Talentenjachten. Afgelopen seizoen waren er wel heel veel van op de buis. Vond ook de redactie van het Jeugdjournaal. Kijk, kijk graag naar talentenjachten op televisie. Dan kun je er komend weekend weer lekker voor gaan zitten. Morgenavond begint een nieuwe talentenjacht. The Voice of Holland. Verder kun je vanavond kijken naar Popstars, zaterdagavond naar de halve finale van het Junior Song Festival. en naar het programma My Name is waarin mensen hun favoriete artiest nadoen. En dan is er ook nog een show waarin goede operazangers worden gezocht. Maar eigenlijk zijn talentenjachten al zo oud als de televisie zelf. Een bekend voorbeeld uit die eerste periode is Nieuwe Oogst van de Avro. Nee, weer zijn vieren, nu weer nieuw en jong weer met de vruchten van de nieuwe oogst aan jong talent. Door dit programma wat oorspronkelijk bedoeld was als een opvulletje tijdens de warme zomermaanden, braken onder meer Boudewijn de Groot en de kermisklanten door, maar ook Nederlands bekendste komiek 17 jaar en hij vult de uren van zijn werkweek als magazijnbediende. Nu stellen wij u voor aan André van Duin, parodist. Reden, bed, go man, go. Ah! Maar de eerste jaren van Nieuwe Oost waren het alleen losse optredens. Want het wedstrijdelement dat kwam pas veel later. En er waren meer programma's voor nieuw talent. Maar ook daar was destijds nog geen jury te bekennen. Zoals ook het NTS-programma Onbekend Talent. Waarin platenbazen zelf hun nieuwe zangparel voor het voetlicht mochten brengen. Goedavond, dames en heren. Onbekend talent dus. Hier op deze plaats treden straks de nu nog onbekende solisten op. Daar zullen de platenjagers zitten. De eerste is er al. Mag ik u even voorstellen, de heer Herman Stok uit Haarlem. U komt ons vanavond brengen Dieneke van Sloten. In de jaren 70 was er ook wel eens een talentenjacht... maar de grote opleving voor dit genre kwam pas weer in de jaren 80. Onder meer met showmasters voor presentatietalent... waar we Jochem van Gelder en Rolf Wouters aan overhielden. Maar de hit van dat decennium, dat was toch echt? Dit is de KRO met de grote finale van de Soundbik Show. Dames en heren... Hennie Huisman. Hennie Huisman vroeg het volk te telefoneren en het gehele telefoonverkeer liep in het honderd. Ik denk dat je dat maar één keer in je carrière kan meemaken dat eigenlijk heel Nederland een keer plat ligt voor je. 13,4 miljoen hebben dus getracht te bellen. En dat schijnt dat de boel te gaan roken en zo. Het succes van de Soundmix Show zorgde ervoor dat ook andere omroepen gretig op deze trend gingen inspelen. Zelfs de toen nog zeer ingetogen programmamakers van de EO kwamen met een talentenjacht. De vijf finalisten zijn Wilma de Vries, Diana Posthouwer, Tirza, Helen Maasbach en Marian Tol. Nou, u hoort het, de liedjes hadden natuurlijk wel allemaal een duidelijk thema bij de EO. En een heel ander toontje klonk op datzelfde moment bij Veronica. Dit is de Nederland Muziekland Sterrenjacht. De grootste en spectaculairste jacht op nieuw talent... die Nederland ooit heeft meegemaakt. Centrale presentatie, Erik de Zwart. Ja, en wie werd ook alweer de winnaar destijds? Bob van Niekerk. Nee, die is niet echt blijven hangen. En dat geldt ook voor de titel van het programma. Want ook die werd tien jaar later weer schaamteloos gekopieerd door een andere omroep. Geschoolde kandidaten melden zich voor de vierde auditiedag van Avro Sterryacht. Ook vandaag doen ze allemaal een gooi naar die felbegeerde hoofdprijs: een hoofdrol in een musical of theaterproductie. Ik ben winstiger als ooit. nooit. Dit is Avro Ja, in Begin deze eeuw ging men dus ook op zoek naar theatertalent op televisie. Aangewakkerd door dit enorme kijkcijfersucces. 2003 bleek het jaar dat de bom van talentenjachten openbarstte. Eerst bij de commerciële zenders, maar ook de publieke maakten al heel snel hun eigen versies. Welkom bij Duizend Sterren Stralen. De grote finale van onze Nederlandstalige zangtalentenjacht. BNN is op zoek naar een nieuwe presentatrice. Dit is de leukste talentjacht van het jaar. Sterretje gezocht! En daarmee zijn we beland in de periode waar we nu zitten. Niet alleen elke muziekstijl, nee echt elke Elke beroepsgroep heeft tegenwoordig zijn eigen talentenjacht. En niet verwonderlijk, want we blijven massaal kijken. Erland Galjaard, programmadirecteur van RTL 4... die piekert er momenteel dus ook niet over om te stoppen met dit soort shows. Dus je kunt de ene talentenjacht onmogelijk op één hoop schuiven... Met de anderen. En dat is ook precies de reden waarom mensen naar al die programma's toch nog kijken. Ja, dus er is geen enkele aanleiding om te denken dat mensen dat zat zijn. Ja, talentenjachten zijn er dus eigenlijk altijd al geweest op televisie. Alleen in de tijd van Nieuwe Oogst draaide het nog vooral om het talent. Tegenwoordig veel meer om het evenement. Cassie terugkijken. Dat was het. Cassie terugkijken. We gaan live naar onze verslaggever. Alias, onze vliegende kiep, Jules van der Wart. Oh. Ja, ik zit op de metsbanen in Scheveningen. Het ziet er heel leuk uit. Het doet mij een beetje aan het denken aan het melkhuisje van Hilversum, het Weilenmelkhuisje, al wordt er nog wel steeds gespeeld. Naast mij zit Marcella Mesker en jij bent speaker van de dag. En eigenlijk niet speaker van de dag, maar van de hele week hè. Ja, ik, ik, ik, ik heb natuurlijk wat met dit toernooi. De Heek Open uh, voor het negentiende jaar. Het was voormalig de Siemens Open. Uh, groot internationaal challenger toernooi. Veel talenten hebben we hier in het verleden gehad. En uh, ja, ik ben 15 jaar toernooidirecteur geweest. Samen met Ivo Pols. Nou, werd natuurlijk allemaal een beetje veel. Met Wimbledon, Roland Garros. Alle tennis toernooien tegelijk. Dus dat heb ik een stapje terug gedaan. Maar ik ben natuurlijk op de achtergrond. En als speaker nu en in het sponsordorp nog, uh, nog volop aanwezig. Wat betekent dit toernooi voor jou? Nou, het betekent heel veel. Dit is mijn club. Dit is mijn buurt. Ik kom hier op de fiets of lopend naartoe. Ik woon hier om de hoek in het Belgisch park. Uh, Metsbanen, ja, dat is historie. 1928 is dit park gebouwd. En het einds de Olympische Spelen. Ja, Olympische Spelen. Uh, vroeger had je Wimbledon-finales op de zaterdag. En op zondag kwamen alle sterren en alle finalisten kwamen hier naar de Mets. om de zogenaamde Wimbledon-exhibition te spelen. Kan je nou niet meer voorstellen. Maar dat heeft zich allemaal hier afgespeeld. Alle Davis cup wedstrijden werden altijd op de Metsbanen. hier in Scheveningen gespeeld. Dus ja, ik zat hier als klein meisje al op de tribune naar Tomokker te kijken. Ja, en speelde je hier zelf ook, mocht dat? Ja, ik ben wel in een andere buurt opgegroeid. Dus ik ben opgegroeid op tennispark Hanenburg in de Vogelwijk. Maar toen uh, Huub van Boek al en ik, want hij is ook Nederlands kampioen geweest. We waren een goed uh, mix dubbelteam. Ja, toen wij natuurlijk ouder werden, werd hij een beetje aan ons getrokken. Want dit was toch de grote club in Den Haag, de prestatieve club. Dus toen zijn we hier naartoe gegaan en zijn hier competitie en eredivisie gaan spelen. Dus het is nu echt, echt mijn club. Beetje moeilijk, op dit moment wordt de Davis Cup gespeeld in Zuid-Afrika. Weet jij een tussenstand? Nou, die heb ik net uh, gekregen. Um, Hazen heeft verloren. Dus het is over en uit. Robin Hazen speelde tegen de nummer 1 Kevin Anderson. Dus die hele lange Zuid-Afrikaan met die keiharde service. Hij heeft in vier sets verloren. Dus dat betekent 3-1 achter. Dus dat we straks in september niet voor de promotie mee kunnen doen naar de wereldgroep. Dus uh, ja, weer een jaartje niet. Trieste hè, het niveau van het huidige tennis. Nou, triest, triest, triest. Het is niet makkelijk. Het is mondiaal gewoon een hele moeilijke sport, tennis. En uh, uh, mensen denken daar soms heel makkelijk over. We hebben nu wel een paar jongens in de top 100, hazen. Oké, okay, de bakker heeft het nu moeilijk, maar we hebben schorel erbij. We hebben Aranska Rus, dus we doen het niet slecht voor een klein landje. Maar ja, wij willen altijd meer. Wij willen een Grand Slam kampioen. Nou, zo simpel is het niet. Je moet het even kort houden, want je moet ook geen speaker, hè? Ik ga nu spiekeren. Ik ga nu de ballenkinderen, de lijnrechters als baan opvragen. En uh, dan ga ik even de spelers uh, introduceren van de finale. Leuk. Wie zijn dat? Ja, Marcel Ilhan uit Turkije. Nou, dat is uh, een jongen die geschiedenis schrijft voor zijn land. Hij is eerste geplaatst hier. Heeft al in de top 100 gestaan. En hij speelt tegen Steve Darcy. Goeie Belg. Staat ook rond de 100. Heeft top 50 gestaan. Zijn nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst. Dus dat is vrij uniek. En uh, denk ik een mooi spektakel voor de toeschouwers. Succes. Dank je. Ja, we, over een uur zijn we weer bij je terug, uh, Jules. Um, onze stelling vandaag is, uh, Frans, papieren tijdschriften liggen over 20 jaar niet meer in de winkels. Ben je het daarmee eens? Nee, nee, daar ben ik het niet mee eens. Er zullen, er zullen nog steeds heel veel tijdschriften liggen. En uh, de oplagers zullen niet meer zo groot zijn als nu. Maar... Er zullen geen bladen meer zijn waar er een half miljoen van verkocht worden. Zoals Libelle en uh, Margriet uh, en zo. Oké, okay, dat, dat dus niet? Nee, wordt kleiner. Je bent hartstikke druk, maar je hebt ook nog een eigen platenlabel opgericht. Rosa Records, vernoemd naar je stiefdochter. Wel, ja. Welke artiesten heb je onder contract? Ja, dat wil je allemaal niet weten, Ruud. Op, dat wil ik dus, wel ja, weten. Uh, Kevin Kiddy, Mike Gunter, Julia P. En dan noem ik er maar drie. En in welk segment moet ik die zoeken? Uh, Americana proberen wij dat uh, te noemen. Amerikaanse ja. muziek ja. Oh. Uh, gebaseerd op blues en country. Dat zegt me nog wel. Maar het leidt een slapend bestaan nu hoor. Van, uh, dat heb Ik ook al. Uh, ik doe nog de boekhouding hè, van wat er verkocht wordt. Oh, de, maar er komen niet meer iedere maand uh, uh, nieuwe cd's uit. Je bent geen nieuwe Ahmed Ertigun. Nee. Om maar eens even een, nee, ik, ja, een mogel ik, uit Amerika ja, te noemen. Nee, dat ben ik niet geworden te laat ja. mee gestart. Hè, ja, wat, wat, jammer nou ja. toch. wat jammer nou toch. Goed, eh, Over het, of men het ermee eens of oneens is... dat horen we straks in het tweede uur. Over de eh, papieren tijdstij straks... na het nationale het tweede deel van de perstribune van Max... dan is onze gast Henk Lubberding. Dat dus zo meteen. Tot zo.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 En vanaf twee uur op Radio 1. Radio Tour de France, ça roule. Radio 1. De Tour. Het nieuws van alle kanten.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 Beter Horen, de hoorspecialist. Met elke buitenlandse pinbetaling kans maken op het terugvinden van je vakantieuitgaven? Kijk op maestro.nl voor de voorwaarden. Dit is Radio 1.